Het weer vanmiddag veel zon, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en 23 in het zuiden van het land. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onderweer de A12 tussen Utrecht en Venendaal, en op de A59 tussen Zevenbergen en Den Bosch.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 Ik eigenlijk had ik een heel andere plaat in gedachten. Maar goed, deze kwam hier rekening uit de jukebox gevlogen. Helemaal uit, helemaal goed, helemaal uit. Your Valley, Jackmaster Funk en Love Can Turn Around. Welkom bij DNA en laatste uur alweer van Stanford op zaterdag.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 Ja, ja, ja. ja daar, daar, zijn daar zijn we, we weer. weer. Jazeker. Er het schijnt, het schijnt nogal wat storingen te zijn met, het, uh, met de tv. Hè, in ja, Kampoort. dus als mensen naar CfM uh, TV kijken... ...je krijgt hem niet meer vanaf. Je ziet ook geen tv. Dus. Oh, daar heb ik toch maar zin. Nee, maar mocht u, we hebben net even met al gebeld. Maar mocht u problemen hebben met die digitale... Uh, uh,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 Met TV eronder, ja Dat is in ieder geval voor de mensen die Digitaal kijken hier in uh, Stamford. Even een uh, klein probleem. Hè? We hopen het uh, zo snel mogelijk toch uh, opgelost te zien ja, door het, het, het is niet onze fout Het is uh, het nee. zit, uh, bij SIGGO. Ja, in ieder geval is er iets uh, niet helemaal in de haak Dus deze moet, uh, oproep aan alle digitale kijkers even Bel even met SIGGO. Bel even met Ziggo, ze moeten het probleem zo snel mogelijk oplossen Toch? Ja, het lijkt me wel Dat dacht ik ook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 De Kick op de Zalvoorts Radio en uh, Simone ja, ik, ja, <laughs> ik zit nog steeds even aan die tv te denken <laughs> ja, weet je wel, we waren eventjes uh, nolstop, we ja, ja, hingen met zich aan de telefoon, de telefoon stond rond, rond, rond groeiend hier dus.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 Sticks op de Zalvoorts Radio met B.C.F.M. Race Radio Bit report En voor de laatste keer vandaag gaan we naar het circuitpark Zalvoort, een uh, inmiddels uh, toch uh, redelijk nat circuitpark Zalvoort, uh, denk ik zo willen. Nou, het is alweer radig, Top topdroom <laughs> Gaat dat zo snel bij jou daar? <laughs> ja, echt waar joh Jongen, jongen, jongen, jongen, je bent niet meer nat achter je oren Wat zeg je? Je bent niet meer nat achter je oren Nou, dat is al een hele tijd geleden, maar uh, over... <laughs> dat ik het niet hebben, hè? want we, uh, nee, maar uh, inderdaad, joh, uh, we hadden net hier uh, tijdens de Porsche-carrière kuffer, we hadden weer een verschrikkelijke hoogte, ja, de Razein, en uh, ook uh, met een code roze net uh, vlak daarvoor was het uh, Jeroen Blegemogen nog, die uh, met uh, René Roos eigenlijk in geschecht was om uh, plaats 1, uh, die eraf ging in de tas maar alleen van water zijn we ook nog een keer uh, René Rast uh, kwijtgeruid, uh, de leider in de wedstrijd. Uh, uiteindelijk uh, resultaat dan ook dat uh, de Engelsman Sean Edwards uh, deze race gewonnen heeft. Met op de tweede plaats uh, Nicky Team en een heel mooi derde en dan was hij heel blij met uh, Jaap van vandaag uh, op een uh, derde plaats in deze Porsche uh, Carriera Cup wedstrijd. Oké, okay, dus Porsche Carrera, uh, nat opdrogend wegdek. Uh, wat, uh, wat heeft dat verder voor gevolgen voor de coureurs? Tijden oplopen uh, en weer, weer, weer sneller bij de opdrogende baan? Nou ja, ze gaan niet in. Het is uh, afgelopen dus, uh, en het was zeik en zeiknat. Er dus stonden pas, uh, nou, als je je zwembandje niet bij had en je kon niet zwemmen, dan zou je er even drinken. Dus uh, het was totaal niet uh, verstandig meer om door te rijden en niet eens eens afgelopen. Net wat ik al zei, Sean Edwards weer naar het tweede, nietje 10 en derde ja, van Wagen. Oké, okay, en het programma voor vandaag, dat loopt door tot, uh, tot vanavond, hè? Ja, daar gaan we nog wat uh, mee verder. Uh, door het uh, circuit uh, lichten, en er uh, mag herrie gemaakt worden. Nou, dan... <laughs> dan moet je er ook gebruik van maken, zou je zeggen? Ja. Gebruik van gemaakt, ja. Want zo ook gaan we dan verder hier op het uh, circuitpark. Zo uh, na deze uh, Porsche Carrera uh, krijgen we de... Nou, dat zijn uh, auto's die ook goed zijn uh, voor een hoop lawaai. Uh, die gaan een race rijden over uh, 50 minuten. Gaan die uh, rijden. Ja, uh, nee, ik. Die gaan een race rijden over uh, 50 minuten, inderdaad. Dan uh, krijgen we daarna om 6 uur we nog de Legends uh, Cars uh, Cup. En uh, tussen half 7 en 10 over zeven zijn er dan nog uh, de TTM-taxiritten. Uh, uh, nou, met uh, TTM-autos van het uh, afgelopen seizoen uh, gebeurt dat. Nou,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 Heel keurig. die reed weg uit de en Bij de daar, uh, box uh, daarna zeg maar, hing nog een slang. een beetje ja, Eigenlijk uh, niet goed uh, opgerold of goed weghangen Die bleef hangen achter de vleugel, uh, achter de vleugel van uh, Schumacher. Met die slang trok hij uh, een beetje zo rond Maar wat hij ook deed was, die slang trok ook de hele kant. Met bandenwisselen mee. Met van die grote luchthaphamers, uh, uh, ik zeggen. waarmee ze banden heel snel loslaten. Ja. En die werden weggeslingerd. en aan die uh, slangen. vlogen uh, die weer terug. Hè, en die trokken uh, een drietal mensen ook nog in uh, die slangen. Ik heb inmiddels begrepen dat iedereen weer uit het ziekenhuis is en dat uh, iedereen uh, weer uh, op het circuit aanwezig is. Dus, dus iedereen is weer met een. Ja, dat uh, klopt inderdaad. Uh, met, met de schrik oh, uh, vrij. Af, ja, Zo kun je het noemen. Ja. Maar... Goed. Morgenochtend weer vroeg je bed uit, Willem. En hoe laat begint het morgenochtend allemaal weer? Uh, morgenochtend gaan we inderdaad vroeg beginnen. We hebben het dan over de zondag uh, om vijf uh, uur half negen wordt het begonnen met uh, legend cars. Uh, twee, uh, om half tien uh, gaan we dan verder met de uh, twee en het poortje Cup. Om tien voor een half elf uh, de DTM uh, de warming up, kwart over elf uh, Formule 3. En dan hebben we uh, ja, om uh, de DTM hoofd en deze, uh, die, uh, gaat naar start om 2 uh, uur. Oké, okay, nou ik heb begrepen dat er nog een paar duinkaarten nog wel te verkrijgen zijn, maar dat de rest van de plaatsen allemaal ver, uh, ja, ver, ver, verkocht zijn, hè? Ja, ik uh, begrijp het ook, uh, dat ook, uh, dat voor de duin zijn uh, nog kaarten zat te koop, maar uh, de tribunes, uh, dat die allemaal uh, goed uh, verkocht zijn. en uh, nou, het is alleen maar mooi, toch, dat het uh, ja. lekker uh, goed vol zit op het screen. Geweldig. Nou, onze collega's van uh, zondag in Kennemerland zullen jou morgenmiddag natuurlijk weer gaan bellen voor het live verslag van de hoofdrace van die dag. En wellicht dan ja. met de race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 S.T. Boys, hoor. Dat zijn S.T. Boys. Die met al. Oh, Zo. oh, oh, ik met entertainment voor jullie morgen uiteraard... ...bij zondag in Kenemland en dan meer over de DGM... ...vanaf Park zo voor het tussen 12 en 2 natuurlijk... ...gewoon bij Ben. Nou, we lopen een beetje uit ...maar dat komt gewoon doordat we een bommetje vol programma hebben... ...maar het is tijd voor het gedicht van de week. Daar komt hij aan en het gaat over het muziekfestival, toch Albert-Jan? Ja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 Nee, deze. Je kan Dat even was. in de wacht staan. Hè? Zo is het. Ja, de, de lijnen zijn over de ja. wacht staan, denk ik. Rudy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag zo dadelijk weer een entertainment voor u. Ja, klopt. En jullie gaan uh, extra lang door vanwege het festival van vandaag. Ja, we gaan uh, vandaag door tot uh, 9 uur. Yeah. Ja. Ze gaan het door daar. tot het gaatje. Muziekfestival natuurlijk. Roy, uh, die zit er zo meteen al bij. Vanaf 5 uur. En het gaat ongeveer vanaf 7 uur. Half van gaat hij het dorp in. Gaat hij verslag doen. Ja, voor de rest hebben we natuurlijk de vaste dingetjes. Zoals Popster Henry met het shownieuws. En we gaan straks even bellen met Mick Harren. Hé, hey, dat is een bekende naam. Ja, is uh, ja, een redelijk bekende zanger. Ja. En hij is ook in het nieuws geweest. Hij hebben bijvoorbeeld een programma bij AT5. Mocum, of, uh, Mick in Mokum. Dus daar gaan we een aantal tankjes over vragen. Mick Harren, is dat ook niet diegene die bezig is met een singeltje te maken over die, uh, die Heineken ontvoeren? Of liggen er nee. mij? Nee, geen idee. Nou, nou, goed. Niks gezegd, we vragen ja, hem. Ja. En de nieuwe Nickelback op uh, het ja? Ja, ja, ja. Hij staat namelijk nog niet in de Euro Breakdown. Dus ik zat gisteren al bij onze presentator van dat programma Shorts. Ja. Is het nieuwe van Nickelback er al in? Nee, nog niet. Dus draai hem veel dan, ja. dan komt hij erin. Komt goed. Oké, okay. goed. En uh, Mick Harren is toch ook van uh, de André Haarses uh, liedjes? Uh, die... Ja, dat heeft hij ja, ook ja, gedaan. In Zandvoort heeft hij diverse keren Hij had gisteren optreden in Zandvoort. Ook alweer? Ja. Joh, hij is hier niet weg ah, te slaan. waar Wat was hij uh, gisteren? Ik heb geen idee. <laughs> ik <gaan> vragen <laughs> Waarschijnlijk op strand of zo. <laughs> ja, ik. Zo. Ergens. Nou, ze dadelijk dus entertainment voor jou. Vier uur lang. Ja, een petje geweldig, Geweldig. de beach, beach Boys live ja. on stage. hier de the Nasty uh, Beach Boys. de uh, Nasty Beach Boys. Dus genoeg reden om te blijven luisteren, geachte uh, luisteraars. En dan uh, daarna natuurlijk het centrum in voor het grote dorpfeest met heerlijke swingende en dansbare muziek. Right. Dus zo is het maar net. En wij zijn er volgende week weer, uh, Albert-Jan. Jazeker. Ik ga morgen naar de kerk. Je ja, gaat naar de kerk? Ik ga lekker naar de kerk. Oh, ik ga kijken naar de Oh ja. 30 jaar, 30. toch? 30 jaar in de jubileum. Ik ben erg benieuwd. En uh, ik zou zeggen, Rob, uh, tot volgende week. Tot volgende week zitten we weer vanaf twee uur met Sandvoort op zaterdag. Mm -hmm. Hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. dag.